Middernacht, dus nu donderdag 29 november. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij letselschadespecialist Imme Drost heeft zich nog iemand gemeld die zegt onnodig te zijn geopereerd. na een doorverwijzing door neuroloog Janse Steur. Het gaat om een vrouw die ten tijde van de operatie pas 21 was.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 De Rotterdamse thuiszorgorganisatie VAVEO ontslaat bijna al zijn medewerkers, zo'n 600 mensen. Volgens Abfacabo FNV zijn de medewerkers te dupe van een bizarre aanbestedingsstrijd. VAVEO was tot nu toe de grootste aanbieder van thuiszorg in de stad. De gemeente Rotterdam wilde de thuiszorg herverdelen over de stad en goedkoper aanbesteden. VAVEO verloor in bijna alle deelgemeenten de opdracht en de concurrenten willen de werknemers van VAVEO niet overnemen. Het weer wisselend bewolkt, vooral in de kustgebieden kans op een bui. Morgen bewolking, ook af en toe zon en het wordt zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Nathan Vecht. Een van de hits van het afgelopen ITFA documentaire festival in Amsterdam... was de film The Queen of Versailles. We volgen de voormalige Miss Florida. Ze is 43 jaar oud, heeft acht kinderen, twee enorme siliconenborsten... en is getrouwd met een 30 jaar oudere vastgoedmiljardair. Het gezin woont in een exorbitant grote villa, maar het is niet groot genoeg. Ze besluit het grootste woonhuis van Amerika te laten bouwen... geïnspireerd op het paleis van Versailles, gewoon omdat dat kan... En halverwege de bouw slaat de kredietcrisis toe. Opeens moet er bezuinigd worden. Geen privéjets en limousines meer voor de fraudeshuizen. Maar economy-class vliegen en een eenvoudige huurauto. En we zien haar die auto huren. Ze vraagt aan de jongen achter de toonbank... wat de naam van de chauffeur is. En de jongen kijkt haar aan. Denkt dat hij het niet goed verstaan heeft. En vervolgt zijn werkzaamheden. Maar dan vraagt ze het nog een keer. Weet je de naam van de chauffeur? En de jongen kijkt er verbaasd aan. U moet zelf rijden, zegt hij. Even is de queen van Versailles van de leg. Ze kijkt in de camera en begint ongemakkelijk te lachen. Het paleis zou nooit worden afgebouwd. Goedenacht en welkom in Casaluna. Het kan u niet ontgaan zijn. De publieke omroep heeft een themaweek rond armoede. En mijn gast van vanavond leefde ook een tijd in behoorlijk grote rijkdom. Maar hij raakte zijn kapitaal ook kwijt. Hij is een van de beste linksbuitens die het Nederlands voetbal gekend heeft. Hij speelde voor Arsenal en het Nederlands elftal. Maar raakte door gokverslaving zo'n beetje alles kwijt wat hem lief was. Maar hij krabbelde weer overeind. En zit hier nu monter en energiek tegenover mij. Glenn Helder, goedenacht. Goedenacht. Je gaat een boek schrijven over je leven. Ja, dat, dat is ga ik zeker doen. Ja. Um, er is een uh, boek uit van een collega voetballer van jou... En die van de meiden. En die heeft ook zo zijn eigen problemen gehad... met de verlokkingen van roem en geld. En hij kocht op een gegeven moment een kameel voor zijn vriendin. Of inmiddels ex-vriendin. Ja. <laughs> ja, ik heb nooit een kameel gekocht. <laughs> nee? nee. Wat was uh, Wat was het raarste wat jij ooit hebt aangeschaft in jouw glorietijd? Ja, nou, dat is moeilijk. Zoveel rare dingen ook gedaan. Eh... Uh ik weet wel wat het even van de duurste dingen die ik aangeschaft heb. In mijn en dat, tijd. Was? dat was dat was dat was denk ik toch wel mijn auto dat is het duurste wat het meeste geld wel uh, gekost heeft. maar rare dingen je hebt, je hebt geen kamelen in de garage nee ik heb nee ik heb geen kamelen in mijn garage die had ik niet wat, ben, wat, wat ken je het boek van Andy van der Meer ja ja ja zeker ik heb het, ik heb ben ik ben, het, ik ben het nu ook aan het lezen ben je al bij de kameel of niet nee, ik ben bij... niet bij de kameelen waar zit je nu dan uh, ik of zit nu halverwege zitten, nou. herken je dingen of niet? Ja, ik, ik herken dingen, en, uh, Alleen ja, uh, mijn verhaal is toch iets, iets anders, weet ja. je? Iets uh, kijk, hij maakt dingen mee, is apart. Ja. ja, wat ik meegemaakt is ook apart, weet je uh, wel? gaan we uitgebreid komen erover te spreken? Um, je speelde in Arsenal met Dennis Bergkamp, Ian Wright, nog een hele hoop wereldsterren waren die. Waren er, waren er meer jongens bij die af en toe ook niet precies wisten... wat ze met al dat geld aan moesten? Of? Eentje zeker. Wie was dat? Dat was, dat was Paul Mursen. En wat, wat, wat, wat, wat herinner je van hem? Nou, toen ik net kwam bij uh, Arsenal... toen uh, kwam hij net terug. Uh, dat zag ik ook op televisie en de jongens vertelden me ook. Dan was hij huilend uh, was op televisie dat hij uh, voor alle problemen af was. Uh, huh? had, hij was, had een gokverslaving... Hij had een uh, cocaïneverslaving. En uh, ja, dat had hij een paar maanden voor. Uh, was het bekend geworden. Het was in een kliniek gegaan. En uh, ja, hij was nu weer uh, beter. <laughs> Waarom lach je? <laughs> nou, omdat de eerste. de tweede wedstrijd speelde. bij thuis tegen Crystal Palace. Ja. En. Uh, toen. Uh, zei hij van Glen. En was mijn kamergenoot toen. Ze so, klet, can I borrow your phone? Zijn ze ja, tuurlijk? Dus ik vond dat waar, hè? Maar moet je mijn telefoon hebben dan? Uh -huh. Dus uh, ik gaf mijn telefoon en, en hij uh, belt zo tik tik tik en dan zegt ja, hey Pieter, yeah. yeah. <laughs> <laughs> ja, is Paul? Ja, Meursen. Hij zegt ja, I'm on de bed. Ging gewoon paarden, paarden, paarden, paarden, gokken met mijn van, telefoon. Vanuit, het spelers, uh, nee, van, van, vanuit de spelers nee, de was alles klaar, maar. Ja. Het was, toch niet, het was toch niet helemaal klaar, zeg maar, weet je wel. Ja. Maar hij heeft het wel, volgens mij, het het wel goed gedaan. Hij is gewoon uh, hij hij is wel gewoon wel... muur geworden met zijn voetbal. Ja, ja. Kijk, hij was een hele goede voetballer. Een van de topspelers van Arsenal. Maar hij had het ook echt, echt verschrikkelijk verpest, zeg maar, weet je wel. Spreek je nog veel jongens uit die tijd? Ik spreek soms, soms spreek ik nog wel eens jongens, ja. ik, maar niet, niet. Het is zo dat ik wegens contact heb of zo, weet je nee. Ja. Um, en nu, Klein Helder, wat is de laatste aankoop die je gedaan hebt? De laatste aankoop die ik gedaan heb was, uh, even goed nadenken, de laatste aankoop die ik gedaan heb, was uh, een patat met een gouderskakket, een kaasgaflee en uitjes. Ja. Lekker? Ja, nee, ik ga het kopen omdat het vies is. Ja, je, hebt allerlei, je, je kan ook in een verkeerde snack zitten, maar was het lekker? Hoe je dat? Ja, nee. was goed. Ja, het was goed, ja. Nee, ik ga de snackbar niet kennen. Maar je vertelt nu wat je eet, je bent 44 jaar oud, je ziet er verschrikkelijk fit uit. Dat kan niet met dit dieet, of wel? Dat lukt bij jou. Nou, ik heb, uh, ik heb een geluk en een pech tegelijk, denk ik. Ik ben uh, een makkelijke eter en ik ben een hele moeilijke eter. Ik moet veel beter voor mezelf zorgen qua eten, eigenlijk. Mm -hmm. Maar ik heb eigenlijk mijn hele leven al gehad dat ik gewoon alles kan eten wat ik wil. Yeah. Andere mensen kijken naar eten en de, die komen gelijk aan. Ik kan echt alles eten en, en, en yeah. he, bij mij blijft hetzelfde. Maar, maar, maar, maar er zit wel ja. een maar aan. De maar is, ik moet mijzelf wel dwingen om te eten. Anders val ik af. Ja, dan krijg je zo'n kop dat ik gewoon, uh, ik kan gewoon door een briefbus dan bewijs spreken. Yeah. En dat moet ik dus, ik heb, ik heb het probleem, dat zeg maar andersom. Maar je rook je, drink je. Uh, ja, dat heb ik eigenlijk op mijn hele leven gedaan. Ja, ja en nee, zeg maar, weet je wel. En dat is... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Ik ben nu 44. Uh, ik was begonnen op mijn 25-jarigse leeftijd, zeg maar, weet je wel. Maar eerste. ja, ik, de luisteraars kunnen jou niet zien. Ik wel, je, je bent 44, maar je, je ziet eruit als een, als een atleet van 25. <laughs> nou ja, ik bedoel... Hey, het lijkt wel of een soort show, de Glenn Helden show je hebt allemaal complimentjes. Nee, maar het is gewoon zo. En ik vraag me af, want je hebt een uh, roerig leven gehad. En daar, gaan we nog, daar komen we over te spreken. Maar je, je ziet het niet aan je af. Oh, misschien is dat juist wel, joh. Weet je wel, misschien Hoe is dat een je? soort stressdieet. <laughs> ben je van alle toch zodemieten fit gebleven? Nou, nee, valt mee. We gaan even naar iets luisteren. getting <tied> in there, advance... Hij scoorde zijn eerste goal voor Arsenal. Weet je hem nog? Ja, ze is zo moeilijk. Ik heb één gescoord. <laughs> Dit was uh, tegen Middelsbroom. En we worden ook meursen. Ja, dat is ook toevallig, ja. Ja, ja want hij raakt die bal als laatste aan. Toch de twee lastige jongens die daar even de nee, samen nee, die bal nee, erin Absoluut. Nee, maar hij was bijvoorbeeld niet, niet lastig. Maar het is gewoon een voorbeeld nou ja, of van of hoe jongens het kan zijn een, in ja, de televisie. Ja. Ja, dat, die, uh, dat alles is klaar en hij de televisie ja. en het is gedaan, maar het blijkt er nog toe. Hoe was vaak, het ja. om daar te spelen? In dat soort stadions? Ja, schitterend. Kan je voor de, we hebben een aantal luisteraars die geen profvoetballer zijn geweest. Kan je uitleggen wat het, hoe het voelt om op zo'n... Je ja, nee, moet plek. je wel voorstellen dat er uh, is iets wat jij kan. Hè? Dat is ja. Iets wat je goed kan. Maar dan, is het, dan, dan ga je toch iets wat je nog niet meegemaakt hebt, moet je laten zien eigenlijk wat jij kan. Dus het enige wat nieuw is, is dat het zo'n hele bepaalde sfeer is. Nou, die sfeer is dat je binnen dat je op het veld komt lopen en, en het volle stadion zeg maar, ziet. Weet je wel? En, uh, dan is het verschil tussen Nederland en Engeland is zo. Als je in Engeland al een, uh, een, uh, een bal inhoudt. Dan gingen ze al klappen. Ja. Nou, ik was een speler die acties maakte. Ook acties maakte. Op de eerste wedstrijd maakte ik een actie. Ik laat gewoon twee uh, Engelse internationals laat gewoon zitten op hun kont, gewoon, zeg maar, weet je wel, in de hoek. <laughs> ik heb ze al twee nieuwe naam gegeven. Ik zeg: jij het vanaf nu zit en jij het ook zit. <laughs> ja, maar dat, nou, die, die, die acties die, die zijn ze niet, die waren ze toen nog niet zo gewend, zeg maar, weet je wel. Dus dat uh, de waardering is dan ook iets anders. Dan, dan uh, dat klap is dan harder, langer. Maar zit je in een roes of uh, heb, je, heb je door wat er om je heen gebeurt? Of? Nee, dat wil ik wel uitleggen. Is dan als jij voor het eerst dan, dat dan meemaakt in zo'n vol stadion, dan uh, sta je natuurlijk ook te kijken, weet je wel. ook uh, hè, en die actie die je, die, je, die je maakt, die zijn vanzelfsprekend. Alleen de reactie is anders nu erop, zeg maar. Ja. En dat is dan nieuw. En dat is natuurlijk is dat gaaf. Maar ja, omdat jij weet wat jij kan, uh, sta je zelf niet te kijken van. Wat jij doet in het veld. Het is alleen, uh, ja, de, de beleving is gewoon anders. In Engeland staan ook geen hekken. Dat zegt, dat zegt ook wel iets. Het zeg maar, ja. is, is gewoon anders als in Nederland. En als voetballer zijn, is het gewoon heerlijk om te voetballen. Glenn Helder is 44 jaar oud. Geboren en getogen in Leiden. Maakte furoren op de Nederlandse voetbalvelden. als technisch zeer begaafde. maar vooral razendsnelle linksbuiten. Hij kwam via Sparta en Vitesse bij het grote Arsenal terecht. Speelde voor het Nederlands elftal. Maar door zijn gokverslaving, en hier Glenn, gaan we de Glenn Elders Show een beetje bijsturen... <laughs> ging zijn carrière bergafwaarts, verloor uiteindelijk niet alleen uh, zijn geld... Uh, raakte uh, door conflict, uh, ging uit elkaar bij zijn vrouw... mocht zijn kind niet meer zien, kreeg vanwege mishandeling een aantal maanden cel opgelegd. Maar inmiddels, zoals hij hoort, gaat het weer goed met hem. Hij drumt, geeft lezingen en clinics en, zoals hij net vertelde... is bezig aan een boek over zijn leven... Uh, wil u nou meer informatie over Casaluna, en dat kan ik me heel goed voorstellen... dan kunt u naar www.radio1.nl slash Casaluna... en u kunt ons volgen op Twitter en Facebook. Als het misgaat, Glen uh, in die voetballerij... heb je dan vrienden over in die wereld? Uh, ik kan alleen voor mezelf praten. En normaal uh, zou je eigenlijk moeten zeggen nee. Maar ik zeg ik kan alleen voor mezelf praten... En ik kan echt voor ja zeggen. Zoals de vraag die altijd mensen zeggen: uh, als ze weten wat ik dan heb meegemaakt. Uh -huh. Ja, dan leer je wel je vrienden kennen. Hè? Want als je geld hebt, dan is het. Uh, hè? Dan zie uh, je dat je vrienden is geen geld, dan is iedereen weg. Maar ik heb eigenlijk het tegenovergestelde gezien. Heel raar. Dat, ik denk dat ik ook wel een beetje mee te maken heb hoe ik zelf was uh, toen ik geld had. Uh, dat is natuurlijk ook waarschijnlijk de oorzaak dat je ook geen geld meer hebt, bij wijze van spreken, omdat je een paar uur met geld bent omgegaan. En wat bedoel dus je daarmee? Nou, ik was gewoon anders met geld. Weet je wel, uh, uh, bijvoorbeeld als iemand 500 vroeg, dan kreeg je 500 gulden. En als iemand 32.000 gulden vroeg, kreeg je 20.000 gulden. Weet ja, maar, maar wow, oh, oh, want het <laughs> gebeurt niet zo vaak dat iemand op me afstapt en zegt: heb je 32.000 gulden? Nee, oké. Okay. We zijn het vrienden uh, in de problemen? Zijn het collega's? Wat... Ja, ja, ik vertel natuurlijk dit vanuit de achtergrond. Dat je dat, he, mijn documentaire heb ik al veel verteld en zo. Weet je al dat, dat, dat de mensen het ongeveer al weten. Maar voor de mensen die dat niet weten, uh, als, uh, hoe zat ik in elkaar? Ik had nog geen, ik zeg al, als ik mijn kleine eerder had gehad, was ik multimiljonair geweest. Waarom? Als je niet financieel om jezelf geeft, dan geef je financieel om je kind. En hoe zat ik naar nou de situatie? In, in, hoe zat ik in de situatie toen ik geld had? Ik tapte er een bal aan. En ik had alles wat ik eigenlijk wilde hebben. Ik, uh, ik, had, ik had niet veel nodig. Ik had mijn auto, weet je wel. En voor de rest... Uh, uh, ik, ik had niet veel nodig. Maar wie geef je 32.000 ik ga ik, ga ik er niet uitleggen. Ja. Dus ik had niet, uh, ik had niet veel nodig. Dus iemand die in problemen zit... uit zijn huis gezet wordt. Of maakt niet uit wat. Als jij zegt wie... Ja, wie komt er niet als, er, als jij geld hebt? Dan komt ja. iedereen. Ja. Dus... Want zo gaat het als je opeens. Dus ja, ik uitleggen dat je dus iedereen komt. En als, als je dan zoveel geld hebt. En ik heb op dat moment heb ik geen kind. En ik heb alles al wat ik wil hebben. En je hebt niet het respect voor geld. wat je eigenlijk had moeten hebben, zeg maar. Ja, dan geef het ook heel makkelijk. geef het zo weg. Ja. Weet je? En dat is, uh, dat, dat, dat is het voorbeeld. Als iemand 500, dan gaf ik 500. Voor iemand 32.000. Ja, dan gaf ik dat. Weet je wel? Ja. Niet, niet zo van. Ik geef dat en. Uh, en uh, maar eigenlijk wel, ik geef dat zo, pap. Want ik vond het te gek voor woorden dat er een bal aan trappen... en niemand anders werd uit zijn huis gezet. weet ja. je Met zijn gezin of zo. Alleen er kwam niet één, iedereen kwam. En, en... iedereen is vrienden, familie, ja, ook, ook vage ja, bekenden. Ja, uh... ja, ja, gewoon, uh, ja, ja. Heel hey. simpel gezegd, ik, ja, je was, ik was gewoon een stomme heikel. De oh ja, reden of... Of het aan is niet uit het slechte van mijn hart... maar uit de domheid van je, van je verstand. En dat zijn over de meerdere dingen, weet je wel. Want, want hoe oud was je toen je bij Arsenal speelde? Uh, denk ik denk 25 ongeveer. En hoeveel verdiende je per week, per maand? Uh, per maand verdien ik daar uh, bruto. Het was zeg maar 8.000 pond bruto per week, zo zeg maar 200.000 pond bruto. Ja. Ja. Wat was het in die tijd? 50.000 gulden? Die orde van meer nog? Uh, nee, een pond, pond was drie. Van, nog wat? 60.000, ja, gulden. Heel veel geld. Ja. Nee, ik, had, ik zat maar. met de euro. maar ja. het is, was ja, gulden? He? Ja, ja, ja, ja. Heel erg veel geld. Uh, heel veel geld. Ja. Je bent jong. Staat daar opeens. Opeens krijg je heel veel geld. Is er iemand in die wereld die je begeleidt, die zegt: Doe dat wel, doe dat niet voor je? Zo'n bedrijf als Arsenal, ja. is dat. Uh, dat, dat, dat nu gebeurt het zeer zeker. Maar toen jij er was? Uh, gebeurde het ook. Ook door mijn uh, zaakwaarnemer, door de mensen om je heen. Uh -huh. Die geluiden je altijd wel. Alleen ik was stond uh, Bij stond mensen moet je het iets anders aanpakken. Was je altijd als stond nou, niet stond eigenwijs omdat ik stond eigenwijs wilde zijn, uh -huh. maar stond eigenwijs uit onwetendheid. Maar, maar het kan ook in je karakter. Was het een kwaliteit ja. als voetballer dat je eigenwijs was? Was je het veld eigenwijs? In het veld was ik eigenwijs en dat vind ik niet zo erg. Maar dan was ik, ook niet, was ik ook niet stond eigenwijs. Eigenwijs in die zin dat ik mijn eigen ding deed zonder dat het een storende factor wordt voor het teambewijs spreken. Dus buitenleven was ik ook. Eigenwijs, Maar als ik zou weten dat het een storende factor voor mijzelf zou zijn... zou het niet zo eigenwijs zijn. Dus uit, eigenlijk uit, uit de ontwetenheid. Ja. Kijk, okay. je kan zeggen, ik, ik, ik uh, had geen kind, ik verdiende geld. Te veel geld, hoe je het ook wilt noemen. Ja. Ik was eigenwijs. Ik gaf geld weg aan mensen die het misschien meer nodig hadden. En misschien ook aan mensen die het misschien helemaal niet nodig hebben. Dat kan ook. Dat, weet dat je kan, jou? misschien ben je belazerd. Maar, maar hoe dan ook, op dat ja, moment zou je, je nog kunnen belazerd. zeggen: Nou ja, het is misschien niet het allerhandigste. Je, kan, je zou ook kunnen zeggen: Het is een weldoener. Maar het, het ging pas mis toen je geblesseerd raakte. En ja. met datzelfde loon in ja. Nederland, in Amsterdam, belanden. Ja, dat, ja, ja, dat je naar het Casino ging. Ja, ja, ja, dat, is, dat is alles versneld gegaan. Ja, heel snel dan eigenlijk. Dat is eigenlijk wel een. Uh, ik gokte altijd wel. Maar dat is, dat, toen ging het snel. Want ik, ik, ik, deed nooit, ik deed nooit casino. En ik deed ook zeker niet... Maar wat betekent gok als je niet naar het casino gaat? In een café, een gokkast? Of een... Op gok, uh, gokautomaten, bij wijze van spreken. Voordat ik betaald voetbal uh, speelde... zat ik al soms op, uh, op, op gokautomaten spelen, bij spreken. Alleen dat was allemaal, tussen aan aan de stekens te verwaarlozen, qua geld. Ja. Hè? Maar zat daar een soort verslaving in al? Ja, natuurlijk ben je dan een verslaafde. Als nee, maar zei... voor dat, voordat je het grote geld binnenkwam met dat gokken... En die ja, posten, zeker hè? wel, zeker wel. En dan, al zou je ter jezelf zeggen, nee, het is niet zo. Het, het is zeker wel zo. Omdat, uh, kijk, op zich, dat heb ik al gezegd ook tegen dat... Als, uh, als ze me, me dan vragen. Kijk, gokken is... is uh, ik heb voor de rest van mijn, voor mijn leven heb ik mijn gokrecht verspild. Dat is sowieso. Maar mensen moeten gewoon kunnen gokken. Het, is, het, het, het, het, het probleem is gewoon dat, je geen, dat, je geen, uh, dat mensen geen grens kunnen stellen. En uh, jij ook niet? Nee, nee, ik kon geen grens stellen. En, en hoe ging dat in die casino's in Amsterdam toen? Nou, als jij geen waarde voor geld hebt, moet je daar helemaal niet naartoe gaan. Want uh, als je geen waarde voor geld hebt, kom je alleen maar in problemen. Je moet de waarde van geld moet je wel mee hebben en meenemen. Nee, dat heb ik niet. Maar, maar wat voor bedragen gaan er doorheen op zo'n avond als je daar zit? Ja, zo... dat, dat is verschil. Kijk, als jij normaal gesproken... Ik, normaal zat ik in een, uh, een uh, gokhal en nam ik twee dagen schulden mee. Uh -huh. En als ik dan uh, daar zat en uh, de mensen kwamen, kwamen, kwamen, kwamen dan binnen en ik zat er al... Dan gingen ze al weer weg, want al die kasten waren bezet. Ik had gewoon, overal had ik zo'n stokje zetten en zo, weet je wel. Zal ik zo'n stokje neer zo. En, uh, om, dat ding, om die kast te laten lopen. Hoeveel kast had je tegelijk dan? Weet ik weet niet, een stuk of tien of zo had ik kast of zo. Weet je wel. En... Vond ik gewoon leuk om die lichtjes en zo. Ik had gewoon genoeg geld. Het ging niet om het geld. Ik vond die lichtjes... Ik ja, kan lachen, maar gewoon biel ben je gewoon eigenlijk. Weet je, wel. En je lacht er zelf ook ja, op, ja, op nu. Ja, dat we gaan gewoon Eigenlijk ben je gewoon getikt. Maar anyway, dus dat was is uh, dat was, dat was, dat was eigenlijk mijn gokman. 2000, 2000 schulden. Dat zat ik ook nog uh, bij Arsenal. Ik gokte al daarvoor. Al, gokte al bij Vitesse. Zeg maar maar met 2000... Gulden verlies je niet dat enorme kapitaal wat binnenstromen. Nee. Dus ik zat dus bij Arsenal. Want Je vroeg, wat deed je voor dat casino? Dat die was die is, Ja, ja, ja. Dus ik doe die... Uh, ik zat dan met twee met schulden gulden, ging ik daar naartoe. En dan aan het eind van de dag had ik gegeten alles en zo. En dan ging ik weg met uh, 1800 gulden, 1900 gulden. Of 2100 gulden. Dus, uh, dus of, wat, of ik nou won of verlies... Of won, won of verloren dat maakte mij niks uit. Ik had gewoon... Uh, het was een tijdsverdrijf, zeg maar, voor mij, weet je wel. Het ging niet om van ik, dat ik ging geld ging winnen of dat nee, want ik had genoeg geld zeg maar. Ja. Het was gewoon, het was gewoon een kick. Dat is ook misschien mijn probleem geweest, doordat ik daardoor was het gegeven moment was weg. Geen, geen was weg. Ik vond het niet leuk meer, weet je. En toch ik had nog steeds uh, tijd over, weet je ook. Dus ik dacht van, weet je wat? Ik ga, ik ga naar het casino. Maar dan ga ik, ik ging nooit naar, uh, ik ging nooit naar de roulette. Ik ging altijd naar. Uh, naar casino en dan ging ik ik weet niet hoe, hoe het nu eruit ziet, maar vroeger had je die als je in Amsterdam had je die paarden rennen daar beneden en naast die paardenrennen had je kasten staan en die kasten waren aangesloten op uh, dat begon bij 50.000 gulden en dat kon oplopen tot 150.000 of zo weet De je wel? Ja? Prijzen, prijzen uit ja, ja, geld ja. Uh, die, nou, daar won je nooit op wij uh, spreken, maar gewoon het idee van dat je hè, dat dat was dan zeg maar waarschijnlijk die kick. En het was, uh, per druk was dat vijf gulden. Dus als je één keer drukte, was je gewoon vijf gulden kwijt. Als je dan uh, bijvoorbeeld een uh, vlaggetjes kreeg rood, wit, blauw... en je ja. had vijf gulden ingoorde en je drukte... dan kreeg je zoveel, zoveel keer je inzet. Maar als je nou rood, wit, blauw en je had twee vijfes... dus een tientje per druk... Uh, dan kreeg je bijvoorbeeld dat bedrag wat erboven stond. Okay. Dus als jij een tientje per druk speelde... dan uh, uh, kon je ook meer geld zeg maar, zeg maar, verdienen. Dus die kick was er weer. Nou, ging je van die gokautomaten... van, uh, van uh, uh, tien keer drukken, volgens mij, voor... Uh, dus het ging voor stapje gulden, voor stapje. was na nou één keer drukken voor tien gulden. Nou, ja. dat was voor mij ook natuurlijk wel uh, even wat anders. natuurlijk. En dat ja. was dus die kick. Dus daar ging ik dus met tienduizend uh, gulden ging ik naar toe. En dan had ik elke keer, had ik... Uh, elke als ik wegging, ging ik met zevenduizend gulden, ging ik, ging ik weg. En dan zat ik de hele dag... Zat maar ben je op een aan... gegeven moment ook aan het grote werk, aan het roulette en dat soort dingen begonnen? Dus... Uh, op een gegeven moment zat ik dus daar en toen was ik na tien minuten... Uh, won ik uh, 3000 gulden. Dus ik had, ik had, ik had tien duizend al meegenomen. Ik had het wisselgeld nog. Ja. Uh, ik had uh, iets van twintig keer gedrukt of zoiets. En ik had gelijk een prijs. Okay. Krikla... Het uh, was ook heel raar. Het was alsof één keer mijn plezier ook weg was. Weet je wel? Ja, ja. Ik had geen zin meer. Uh, ik zat net, misschien net een kwartier, twintig minuten zat ik daar... Ik uh, liet dat ding uitbetalen en ik uh, wil weglopen. En ik dacht, ja, ben je net, zit ik zo te denken. Ja, dat is die verslaafde die tegen ja, je ja, praat, weet ja, je wel. Oh, ja. je in tweeën uh, gesplitst wordt. Dus ik wilde wel weg, ik had helemaal geen zin, ik wilde weg. En ik zeg, ja, maar is, ik ben je net. Ik zeg, weet je wat, ik ga naar boven. Weet je, ik, dus ik, ga naar, ik denk, ik ga naar boven, ik, ik pak die 3000 zit dus tien had ik wel in mijn zak gezet. Ik praat even, nu even disrespect voor over drie tien en zo, weet je. Maar ja. het is even in die tijd, hè, dat ik zo uh, dus was. Dus ik, die tien had ik in mijn zak gezet. En ik ga naar boven en ik denk, ik ga naar die roulette. Want als mensen met me meegingen, gingen ging ze altijd naar boven. Ik ging nooit naar boven. Ik, ging, pff, ik wist ineens bij spreken hoe boven eruit zag. Uh -huh. Ik ging dan naar boven. Dus ik ging naar boven en dan ging ik niet naar roulette in de zaal. Ik ging naar die speciale. En dat heette Cerkelenbrug of Cerkelenclub, weet ik veel. En dat is de minima inzet van 100 uh, gulden per keer. En ik uh, dacht, ik zet hier 3000 erop. En denk, als hij weg is, pop, ik weg. En uh, nou, heel raar. Ik dacht, de dag naar de klote, niks aan, weet je. Zo zat ik te denken. En ik win binnen een kwartier 15.000 gulden. Nou, dat was die uh, ommekeer voor mij. En toen ging het sindsdien... Toen, toen, het uh, toen dacht ik van, uh, moet je nagaan. Ik zit Elke dag zit ik hier beneden. Ik ga, elke dag ga ik met uh, drie weg. Uh, 3000 vlies ga ik weg. Nu ga, en ik ga nooit naar boven, weet je wel. roulette wilde ik nooit spelen, vond ik aan. Nu ga ik één keer, eigenlijk door omstandigheden, ga ik een keer naar boven. En als nou ik opeens, nou snapte ik net of, of ik snapte waarom iedereen dus roulette ging spelen. Ja, ja. En ik, want ik win met een kwartier, win ik dus opeens uh, 50.000 guld. Toen dacht ik al, uh, moet je nagaan. Als ik met, met 40.000 kom. Ja. En toen ging ik de volgende dag met 40.000 naar het casino. Uiteindelijk is, um... En toen won ik 110.000 gulden. Ja, maar en dan, uiteindelijk dan in de in de, maar uiteindelijk de in een casino verliest men. Dan, en dan kom je in de boobytrap. Je komt ja. sowieso in de boobytrap. trap en, uh, Maar de boobytrap trap was niet, was, als ik het goed begrijp, dus niet alleen het, dat je je geld vergokte, maar ook dat je gewoon veel weg hebt gegeven. Ja, oh, nou, als je als je als als hebt ik... niet je hele kapitaal vergokt, dus. Nee, dat, me, me, mensen denken ook dat ik miljoen heb vergokt. Ik heb nee, één maar... nog nooit miljoenen gehad, weet je wel. En ik heb meer geld weggegeven dan ik vergokt heb. Dat is één ja. wat zeker is. Ja. Bottom line is dat het uiteindelijk weg was. Ja. Uh... <laughs> ja, dat is de botte blij. Je ja. ja. weg. Je kan een vinger wijzen. En dan wijzen drie vingers naar jezelf. Je bent zelf verantwoordelijk voor alles. En toen? Toen het weg was. Toen het weg was. Kijken waar het was, joh. Maar ik kon niet vinden. Ja, je lacht nu. Maar er, er kwam een minder, minder vrolijke periode aan, toch? Van je leven toen. Ja, maar ik lach nu. Want ik, natuurlijk lach ik nu. Want voor mij is het tijd geleden. <laughs> dus ik kan heel makkelijk lachen. Jij bent. Uh, uh dat tijdje in je auto gaan wonen, zelfs om, om weg te blijven van de schuldeisers, als ik goed heb begrepen. Ja, ja, ja, ja, ja. relatieproblemen, kind. Um, uiteindelijk na mishandeling in de gevangenis zelfs terechtgekomen. Eigenlijk kwam je op. Wat ja, was dat, het is, het dat, is, dat is gewoon een deel van mijn leven, Maar dat ja. had niet alleen met gokken te maken. Of nee, zo, hè? Dus het, dat is het, gewoon... was een soort. Wat was voor jou het punt dat je dacht. achteraf, als je nu terugkijkt dat je helemaal op de bodem zat? Eh... Uh... Ik denk dat ik dat door had toen ik bij uh, Nak speelde, denk ik ja. Toen werd het ook echt, uh, toen werd het ook echt bekend. Het zou wel niet op de bodem, maar toen was, toen werd het werd wel bekend van dat ik, uh, Gokproblemen, problemen, uh, weet je wel, en, en echt op de bodem. Pff, dat is wel, uh, dat dat is, dat is wel uh, dat je echt weet van dat alles weggaat, weet je, alles weg dat dat zelfs deurwaardes komen bij je huis, weet je wel, en uh, dat je uh, uh, uh, ook geen inkomsten meer heb, zeg maar. Hopeloos. En uh, echt, echt, dat je... Dat, de, echt dat ik echt, toen me echt schaamde voor mezelf... dat was toen, toen ik die zelfmoordpoging ook deed. Toen was ik, ik echt van... wat ben jij voor een lul, zeg. toen Alsof in één keer de deur open ging... dat ik mezelf zag eigenlijk, weet je. Wat je constant gedaan hebt. En, dus dat, wat je ziet, wat je gedaan hebt. Mm -hmm. En ook nog de consequenties daarvan, weet je. Waar je ook nog een keer mee moet hendelen. Dus die twee dingen bij elkaar. Toen, klapte, toen, toen, toen, toen brak het ook eens in mijn... In mijn lichaam, joh. Ja. Want het was een poging dat je pillen slikte, als ik me goed... Ja, dat waren, dat waren pillen. Want ik, had, ik was dus geblesseerd, dus, weet je. Ja. en ik kreeg slaappillen. Alleen die slaappillen heb ik gezegd van, uh, die werken niet. En ik heb, uh, ik heb pijn en dit, dat. En dan heb ik, kreeg ik hele sterke, echt waarschijnlijk de sterkste slaappillen die er waren, zeg maar. En als je twee zou nemen, zou je, zou je echt gewoon zwaar misselijk worden. Ik had 18 van die dingen ingenomen, zo, weet je. En uh, mijn geluk was gewoon een beetje dat ik in een wagen zat die, uh, ja, die uh, niet zo vaak, zeg maar, ziet. En uh, mensen waren een beetje bezorgd. Dus ze waren naar nou maar, nou maar aan het zoeken. En dan hebben ze hem hebben ze uiteindelijk gevonden, ja. ja. En met die wagen bedoel je een, een, een wat luxere sportwagen? Misschien? Ja, een, ja. Wat, wat heel wat luxere sportwagen, ja. Dus je was, je was gelukkig snel te vinden toen. Ja. Um, daarna begon het opkrabbelen? Ja, maar dat is, dat is ook een fase gegaan. Me dan, uh, kijk, zou ze, zetten ze nu terug in, in de tijd, ja. dan zou je dingen natuurlijk ook anders zien, dat telt voor iedereen natuurlijk. Maar uh, ja, dat begin je op te krabbelen, maar dan komen nog zoveel dingen op jouw pad. Want jij hebt ook nog rare dingen, jij bent nog in, je hebt nog in Portugal, in Hongarije en zelfs in ook, China gevoetbald. Ook, ook, ja, allemaal ja. Ja, je gaat al die dingen, gaan, dat gaat allemaal in mijn boek. Want ik <laughs> denk als je... Maar, ja, uh, ja, maar wij willen ook al wat van je ja, ja, weten. Ja, ik ik zeker, zeker, zeker, uh, zeker. Wat? Hoe kom je nou weer in China terecht? Wat nou, China, daar nou... Dat, kan, dat kan ik wel vertellen. Dan kunnen ze niet voetballen, toch? Nee, maar daar hebben ze wel heel veel geld. Maar uh, China was dus eigenlijk zo... Ik zou never nooit naar China gaan. Uh, ook niet voor geld. Ook dat niet. Maar ik voel mijzelf zo'n eikel... dat ik vond, nou, voor straf vond ik van... De, je gaat maar naar China. Uh, Wacht even, de, de, deze snap ik niet helemaal. Je bent, op het, je bent ja? een beetje op het, op het dieptepunt bereikt... Je, je begint langzaam op te krabbelen en je zegt... om mezelf ja. nog even te straffen, ga ik, ga ik als voetballer... Ja, je moet, China? Ja, je moet het zo zien. Kijk, na die, na, na die poging, ja. weet je wel, toen uh, zat ik ook bij NAC. Of wilde je weg van al, al het gedoe in Nederland, was dat het? Nee, nee, nee, ah. nee, nee. Het was echt zo dat, uh, dat ik... Uh, ik kon dus uh, contract, Ik had een contract bij uh, NAC en dan kon ik ja. gewoon nog uh, twee jaar blijven. Dat was uh, ook voor mij toen nog een goed contract, weet je wel. Maar uh, dat kon ik in China, daar kon ik in één keer... Uh, uh, 1,8 miljoen schulden netto verdienen. Want je had en, nog wat schulden af te betalen. T, ja, in 20 ja. maanden tijd. Uh, en toen zat ik te denken... Normaal zou ik never, nooit voor dat geld... zou ik naar uh, een land als China gaan, bij wijze van spreken. Uh, dat is 11 vliegen, weet je wel. Het uh, ja, dat, dat is, is gewoon niet mijn land weet je, om, om te wonen. En toch ben ik gegaan, waarom? Nou omdat je veel geld, je, je, je pakte een hoop geld, hè, dat, waar je een hoop mee dingen kon ook uh, uh, goed kon maken voor mezelf, wat je verpest had. Zeg maar. maar dat alleen zou ik niet naar China zijn gegaan. Maar wat erbij kwam is: van, Nou, het is zo ver weg. Het is echt, je bent dan helemaal op jezelf, zeg maar. Weet je, wel. Je, moet het, en je moet het daar. Het was ook voor mezelf zoiets te zeggen: van nou, Oké, okay, laat, laat maar zien dat je dat kan, vriend. En laat maar zien dat je dat kan. Want wat moet ik alleen in China doen? Hoeveel geld ik ook ze hebben? Ik zou, ik, zou, ik zou helemaal niet kunnen aarden daar, normaal gesproken. Nou, nu moest dat gewoon. Nu heb je gewoon niks te willen. Nou, de bijkomst, wat erbij komt, is dat je nog een hoop geld nog een keer erbij krijgt, ook nog een keer. Je bent wel streng voor jezelf. Ja, maar ja, op, op, op, dat ben ik op meerdere momenten. Dat is gewoon. Uh... Streng voor mezelf. Als, je, als ik wat strenger was geweest nou ja, gelijk vanaf je, het begin. Je kan, je kan ook zeggen na zo'n periode, ik ga wat hulp van vrienden inschakelen. Of ik, ik, ik geef mezelf even wat rust. Ik of... dus geef mezelf wat rust. Als je zo'n debiel bent geweest met zulke stomme dingen. Als, geef, laat het zo zeggen. Zet, zet andere mensen in mijn schoenen met dezelfde kans die ik heb gekregen. Uh -huh. Maak ze nooit zo'n kleren zo ervan. Heel simpel. We gaan luisteren naar muziek die je hebt meegenomen. Er is ook iemand die af en toe er een zootje van maakte... maar tegelijkertijd veel mensen gelukkig heeft gemaakt. Ja, toch. Mijn zoon was gisteren jarig. Hij werd acht jaar oud, mijn schat. Hij vroeg aan mij...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 dus ik neem een vlieger mee, in zijn ene hand een vliegen, in de andere een brief. Ik kon hem niet begrijpen, maar toen zei mijn zoontje lief. Yeah. Brief vind ik vast aan een vliegen tot zij ontvangt zijn die mis. En als zij dan leest hoeveel ik van haar.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 Vlieger van André Hazes, Meegenomen door mijn gast Glenn Helder, oud proefvoetballer. Speelde onder meer bij Arsenal en het Nederlands elftal. Raakte door een gokverslaving zo'n beetje alles kwijt, maar krabbelde weer overeind en zit hier nou, wel behoorlijk glimlachend tegenover mij vanavond. Radio 1, Casa Luna. Nathan vecht. Glenn, je stopt met voetballen. Um, je hebt geen geld, wel schulden. En dan? Ga je dan naar een uitzendbureau? Wat ga je dan doen? Nou, ik heb uh, uh, ook uh, werken. Ja, zeg je dat? Uh, ik heb dozen gepakt bij DL. Ja. En uh, Ik ben zo naar een uitzendbureau gegaan. En zo, ja. Je bent echt naar een uitzendbureau gegaan? Ik vond uh, je hand hoog houden. Als jij zoveel kans hebt gekregen, mm -hmm. weet je wel, in, in het leven. Dan ga je niet je hand hoog houden bij de sociale dienst. Dan ga je maar gewoon werken. Alleen, uh, ja, ik kan me niet... veel baantjes gehad? Ik kan niet solliciteren bij Wibbelokkels natuurlijk en zo, weet je wel. Dus uh, je gaat gewoon baan, dan moet je nou, dingen doen wat je Je bent, wat je bent wel snel. Ja, ik ben wel snel, maar je snel zo snel als een raket. <laughs> nee, maar dan, dan, dan, uh, dan moet jij dingen doen wat je, uh, wat je, wat je kan. Nou, wat kan je? Nou, een dozen pak kan je sowieso. Ja. Yeah. Dus, uh, wat staat er in die dozen? Ik zou het niet eens weten, je broeken volgens mij. Weet je ja. niet. <laughs> ik ben verder, nog meer baantjes... <laughs> Ja, ik heb dozen gepakt. Ik heb, uh, ik heb op Schiphol gewerkt. Aero, Aero Grounds. Ik heb gewerkt uh, met uh, leesmappen langs de deur. Dat je gewoon uh, dat, dat je met de koffers, koffiezetapparaat links en rechts uh, leesmappen... En dat je deur <laughs> dat met de, en de, leesmappen en de deur belt. de koffiezetapparaat? Koffiezetapparaat links en leesmappen rechts. Dan wordt je, je aan de deur. Dan gaat de deur open. Zeg, wilt u lid worden van de leesmappen? Ik die koffie, koffiezetapparaat cadeau. <laughs> ja, echt. En? Maar kon je een beetje verkopen? Was je goed? Was je goed? Luister, dan... Uh, ik heb het... moment uh... stond er eentje die deed de deur open. En uh, die kijkt me zo aan. En die kijkt naar rechts. En die kijkt naar links. En ik zeg nog een keer... U, uh, lees maar. Je kunt van twee weken, vier weken. En <laughs> <laughs> dan kijk ik maar en zeg... Ja, dag. Zei, ik ken jou wel, zegt hij... <laughs> zeg jij hebt een nog gespeeld naar hem zelf toch? jij verkoopt niet leesmap ja zegt, uh, hij gelooft het niet hij dacht ja. een grap was hij dacht dat een grap was hij zat dus ik want ik denk wat zit hij naar nou links en rechts te kijken hij zegt waar staat die camera dan <laughs> je ja, zegt hij Nou, dan moest ik wel lachen achteraf maar verkocht je nou wat of niet uh, ik, ik ik heb wel wat verkocht ja B was je er goed in uh, was je er goed in ik kan wel als ik wil kan ik wel verkopen ja. je, je babbelt makkelijk ja, maar ja, ik heb altijd zoiets van, uh, net zoals je, je gaat dan naar een benzinepomp, daarmee heb ik, het, ik heb het ook niet lang volgehouden. Maar als je naar de benzinepomp gaat en ze vragen dat: uh, wil, je, wil je kauwgom? Kijk, geef je het nou? Ik snap ik dat je het vraagt. Maar als je, dan stof, als je alsnog voor moet betalen. Hoef je niet aan mij te vragen, want als ik het honger heb, dan koop ik het zelf wel. Dus ik vind zelf, als je langs deur gaat, wil je het hebben. Je ik vond, heb er zo'n hekel aan. Je vond een zo je, je Ja, maar ja, bedoel, ik ga mijn hand niet hoog houden bij de sociale dienst. dan ja. maar gewoon werken. Nou, dat dus dat ook. Maar ik, ik, je moet bij mij niet aan mijn deur komen. Van, moet je dit hebben? Ops, zo'n niet. Ik bedoel, als ik iets wil hebben, ga ik zelf wel halen En nou ik doe het zelf bij de mensen. Ja, tuurlijk heb ik daar een Hoe lang aan. heb je het volgehouden? Eén dag. <laughs> en toen? <laughs> Toen ging we weer terug naar. Als je verrook zeg, we gaan iets anders. Zeg, uh, nee joh, ik liep zelfs mee met eentje die een uh, stuk hout had aan zijn schoen. Onze voeten is de deur te zetten. Als die deur tegengegooid werd. <laughs> ja, wat moet je Ja, dag. Nee joh, dat, dat was niks voor mij. Dus uh, mensen lastigvallen bij een thuis wegwezen joh. Maar ik heb het wel gedaan, weet je, ik heb wel... Ik bedoel, in plaats van je handen gehouden, ben ik bankjes gaan doen. Ik heb meerdere bankjes gehad. Nou, dat soort dingen, dus dat heb ik gedaan. En na Arsenal, hè, na het ja. Nederlands Elftal, ja. dus niet daarvoor. Ja, ja, ja. Gewoon nadat je gewoon multimiljonair had moeten wezen en, uh... Heb je daar leuke contacten over gehouden? Ik bedoel, mensen zullen wel verbaasd zijn dat inderdaad... de man die multimiljonair geweest zou moeten zijn... de grote voetballer opeens Ja, als op lezer. want ik ben dood geweest, hè? Nee, maar ja. je, je, ik, ik gebruik jouw woorden... Ja. Uh, heb je, heb je, daar, heb je in, die, in die periode net zoals dat je in de voetballerij meer vrienden hebt overgehouden dan je had gedacht? Dus in die fase zijn daar. Kom je ook mensen tegen waarbij? Nee, of moet of voor mij zien dat was dat ik, te vluchtig allemaal. Ik moet voor mij zien dat ik uh, er gebeurt zo'n hoop in mijn leven mm -hmm. dat uh, ik was al lang blij, dat ik gewoon de rust had. Ik, ik was op zoek naar nieuwe vrienden. Ik, ik ben niet op zoek naar nieuwe vrienden of dat soort dingen. Of zo, weet je wel. Ik ken, ken zoveel mensen. Je moest jezelf tot dag de dag van vandaag. Dus je bent meer op jezelf gefocust. Waar verdien je nu je geld mee? Ik uh, treed op met uh, housemuziek. Dat doe ik sowieso. Ik geef ook lezingen. Ik begin een voetbalschool volgend. Of twee maanden. Even, ik wil ze even stap voor stap weten. Want de tijd vliegt, dus we hebben niet zo heel lang meer. Ja, housemuziek well. betekent dat jij... ik treed op met... Dat is het meeste wat ik doe. Dat is met uh, housemuziek. Dan doe ik percussie. Live muziek maken. Ja, In... Maar dan ja, overal. Discos, cafés, overal. muziekzaal. Overal. En, uh, van uh, van cafés tot en met uh, Kenny Dover. Ik speel ook met uh, Anne Clark, die ook was met ons mee. Mm -hmm. En dat is gewoon uh, dat je uh, de manier hoe ik speel is met percussie. Maar percussie is, je hebt normaal gesproken timbalen, conga, koeienbellen. Maar ik heb een drumstel ja. en dat gecombineerd met percussiespullen. Ja, dan moet je maar gewoon een keer kijken. Kijk maar een keer op YouTube of zo, bij wijze spreken, dan snap je wat ik doe. En lezingen, waar gaan die over? Over mijn leven, over keuzes maken. Voor wie uh, geef je die? Op scholen, uh, kinderen, uh, jongens die in gevangenis hebben gezeten, maakt niet uit. Kijk, uh, je verhaal gewoon überhaupt vind het interessant als je vertelt alle leuke dingen al. Het ja. is al leuk om te horen, bij wijze spreken, want dat heb je ook niet meegemaakt, weet je wel. Van uh, Baarts nog. Heb je Arsene gespeeld? Nee. Ik heb niet bij Arsene, Ik heb, er wel, ik heb, er, ik heb er wel op een gegeven moment aan gedacht. Misschien moet <laughs> ja, ik, ik bij Arts ja, nog gaan daar, spelen, ja, maar ik heb het nooit verder geschopt dan de derde elftal van DVVA in Amsterdam-Oost. Maar, maar goed, nou, maar het, dit ieder, ieder is die, ideezity. Maar ze vinden het leuk om verschil moeten zijn. En je voetbal nog steeds. Ik voetbal nog steeds, ja. Ja, zeker. Ik vind het ook hartstikke leuk om te doen. Ja. Met je oud-Ajax-vrienden? Ik ja. speel ja. vooral. Ik speel met oud-Ajax, uit oud uit Sparta, oud-Vitesse. Uit ben je nog de snelste van het setje? Uh, ik denk wel dat ik bij de snelste twee... Wat was je laatste wedstrijdje met de, de grote jongens? Uh, gisteren nog speelde. Gisteren, ja. En met wie speel je dan het elftal? Ja, ja uh, het zijn allemaal, allemaal voetballers. Maar degene die jullie allemaal kennen, dat is uh, Frank de Boer... Uh, Kenneth Perez, Jans Astiel... Uh, Michel Kreek, uh, nou, al die, nou, gewoon alle namen die normaal die meespelen. Dat zijn ook Bergkamp, Ronald, ook Ronald de Boer, uh, Trustful, allemaal. Maar bij, Uit, bij Vitesse hebben je dat ook, bij Oud-Sparta heb je dat ook. En, uh, ben je, je bent nog de fitste van het setje? Ik ben een, een van de fitste, dat, uh, dat mag ik wel zeggen, ja. ja. Maar ze zijn allemaal fit, hoor. En ze spelen tegen jongens, ze spelen ook wel eens tegen ouderen... maar ja. tegen de jongeren, die doen net alsof je gisteren gestopt bent bij uh, je club, bij wijze van spreken. Ze dus moeten aan de bak. Ja. Dus ze, ze, ze sparen je niet nog steeds. Niet. <laughs> nee, sparen je maar. niet. Maar vind ik ook niet erg. Hoor. Heb je gescoord gisteren? Ja, vier keer. Drie keer. Echt waar? Ja. is het geworden? Pff, ik zou het niet weten. Dat weet ik niet. Ja. Maar ja. we moeten soms aan de bak. Gisteren was het we wel, wel gewonnen. Ja, wel gewonnen, ja, ik okay. ja, wel gewonnen. Ik ga even iets tot de luisteraars zeggen, Glenn, als je het goed vindt. Zeker. Na het nieuws van één uur laten wij u luisteren aan het woord. En wat we eigenlijk willen weten, u kunt ons bellen dan zometeen. Heeft u ook in uw leven zowel grote rijkdom als een vorm van armoede gekend? Bent u misschien eenvoudig opgegroeid? Heeft u later een enorm kapitaal vergaard? Of andersom, was u ooit rijk? Bent u het allemaal verloren? Um, heeft u te maken gehad met statusverlies als gevolg van armoede? Hoe dan ook, kunt u uit eigen ervaring vertellen hoe het is... om, misschien net als Glenn Helder, beide zijden van die medaille te kennen... Um, dan zijn we benieuwd naar uw verhalen. Bel ons op 0800-1121. 0800-1121, de lijnen staan reeds open. Het is een gratis nummer. Dus als u nu in grote armoede verkeert, kunt u ons toch bellen. Mailen mag ook, casaluna@ncv.nl. Glenn, um, je hebt een zoon. Mijn lust en mijn leven. Je lust en je leven. Jilani heet hij? Ja, Jilani. Kan hij een beetje voetballen? Hij kan voetballen. Uh, maar iedereen geval tegelijk, heeft hij talent? Dit, dat. Bij mij, wat, eens wat ik belangrijk vind. is dat ja. hij glimlach op zijn gezicht hebt. met wat hij ook doet. Heeft hij dat? Hij heeft dat zeker, ja. Stel nou, hè. Jouw zoon heeft op een gegeven moment. ik weet niet hoe. misschien kan hij voetballen. misschien wordt hij wel een hele goede drummer. Ja. opeens verdient hij verschrikkelijk veel geld. En ja. hij klopt aan en zegt, pa. Dit, is, dit overvalt me een beetje. Heb je een tip? <laughs> ja. Alles op zwart. <laughs> nee joh, ik heb al gezegd: luister, die lading. Ik zeg: papa let op je voetbal en mama let op je geld. <laughs> Nee, wat zeg je tegen hem? Want dit, hier kom je niet meer weg, Glenn. Nee, tegen die tijd, hij zegt, heb jij tip? Nou, is je al lang klaargestoomd, als het zo zou zijn... hoe hij met zijn geld moet omgaan. Nee, kijk... Nee, maar ik denk ben er, namelijk wel dat je een tip hebt. Ik, ik luister dan. Ik, ik ben een voorbeeld. Hoe moet het niet? Nee, maar wat zeg je tegen hem? Als hij wat aan, als hij wat aan mij nou, vraagt? Als hij dit aan je vraagt. Ik heb, ik heb veel te veel geld. Wat, ga, wat moet ik doen? Hoe, hoe, hoe blijf ik een beetje overeind hiermee? Nou, ik zeg, zie je deze twee vuisten? Dat is de eerste reden dat je goed overeind blijft. Ja? Als je een probleem met mij... Nee, joh, dat uh, als hij op een kleine, dat is, uh, dat is gewoon hoe, hoe die er met geld om moet gaan. Is uh, weet je, alsof je geld niet hebt bewaarspreken, dat zou ik tegen hem zeggen. Het gaat uh, om dat, dat geld: is dag? het geld, geld, geld, is, geld, uh, uh, geld is, uh, ik kan niet, uh, geld maakt niet gelukkig in die zin als je poot eraf moet, als uh, vergif in je poot zit, bewaarspreken. Uh -huh. Maar als je uit het ziekenhuis komt en je poot is eraf wil je toch graag met de auto of met iets terugbewijs spreken. Dan maakt geld wel weer gelukkig. Ja, ja toch? Ja. Maar uh, als je de kans krijgt in deze maatschappij om geld te verdienen... moet je er ook mee omgaan. Dankjewel, Clem, voor deze wijze woorden. En um, ik wens je veel geluk met alles wat je gaat doen. En we gaan je boek lezen als dat binnenkort uitkomt. Wij zijn er even uit um, en we zijn terug na het nieuws van één uur. U kunt luisteren naar het hoorspel op de ziel... naar een toneelstuk van Peer Wittenbols. Tot zometeen.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 Op de ziel van Peer Wittenbols. Met José Kapers, Joke Chalsma en Paul R. Kooi. Muziek Kemper de Jong, regie Rob Lichtert. Voor terugluisteren of meer informatie... kijk op radiotheater.avro.nl.